Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS3. Het kabinet moet het verbod op e-sigaretten met een smaakje terugdraaien. Dat eist de brancheorganisatie van verkopers van e-sigaretten in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het smaakjesverbod moet op 1 oktober ingaan en vanaf dan mogen e-sigaretten alleen nog naar echte tabak smaken om ervoor te zorgen dat jongeren niet gaan roken. En de bond is bang dat jongeren de smaakjes dan illegaal gaan kopen of uit het buitenland gaan halen. Er komt een onderzoek naar de rol van het Britse koningshuis in de slavernij. Koning Charles zegt dat hij helemaal gaat meewerken. En de Nederlandse Camilla mag het gaan onderzoeken. Ik mag gaan rondsnuffelen en dat heb ik zelfs al gedaan. En dat is gewoon, ja, als een echte geschiedenisnerd is dat geweldig. Het onderzoek is waarschijnlijk over drie jaar klaar. In Rotterdam is een oudere vrouw bij een schietpartij per ongeluk in haar been geraakt. De politie heeft inmiddels drie jongeren opgepakt, maken ze net bekend op Twitter. Ze zijn 16, 18 en 21... De vrouw liep over een plein terwijl er een schietpartij aan de gang was tussen jongeren die ruzie hadden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht daarna, maar haar verwondingen lijken mee te vallen. Volgens de politie had het heel anders kunnen aflopen. En dan nog even naar Uddel in Gelderland. Daar was het de afgelopen week flink wat gedoe. Er was een Apache-helikopter beschoten. Waarschijnlijk door een bewoner die gek werd van de herrie van dat ding. Vandaag was er een reconstructie. De boel werd nagespeeld om te bekijken wat er precies is gebeurd. En volgens deze verslaggever van Omroep Gelderland was het een bijzonder tafereel. Er had een soort... Speelgoedgeweertje. Het leek echt op een groot waterpistool. Ja. En dan liep hij dus mee naar buiten. En ging echt gewoon zo. Ja. Uh, bang, bang, bang. We doen uh, richten op, op die heli die er dus niet was. En de mensen van de marechaussee stonden aantekeningen te maken. en foto's te maken. Ja, maar wat er ook is gebeurd. De luchtbugs, meneer. krijgt in elk geval veel steun uit de buurt. Overal bloemen kaarten. Er heeft heel veel appjes van mensen die zeggen, uh, ik steun je actie. Het is niet goed misschien wat je met die luchtbugs hebt gedaan, uh, maar we staan volledig achter je. Als je moet gaan zitten in de gevangenis, doen wij het wel voor je. Heb ik nog het weer voor je. Vannacht blijft het overal droog. Morgen begint grijs, maar later komt het zonnetje door en wordt het een graad of 13. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM That news, see it. Push my button. Push to start it. Robot, I pull the plug and push to start it Pick the step, disregard it Push my button, push to start it Do now is get into that bounce Here we go I'm Ja Like this and that WAPE WAPE WAPE WAPE WAPE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 Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een vermoedelijke Palestijnse aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv... is vanavond een Italiaanse toerist doodgeschoten... en zijn zeker 16 toeristen gewond geraakt. Het gebeurde toen er iemand begon te schieten en daarna inreed op mensen. Lokale media zeggen dat de dader is uitgeschakeld... Hamas zegt dat de aanslagen een wraakactie zijn. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen liepen deze week weer verder op... nadat Israëlische politieagenten een moskee binnenvielen... en daarover en weer met raketten werd geschoten. Oud-medewerkers van Forum voor Democratie zeggen tegen het AD... dat ze zich vaak onveilig voelden bij de partij. Volgens hen zou partijleider Thierry Baudet de grootste boosdoener zijn geweest. Hij zou vaak dronken zijn geweest, met drankflessen hebben gegooid... en collega's hebben vernederd, schrijft de krant. Baudet zegt in een reactie aan het AD zich niet te herkennen in de verhalen. Het kabinet moet het verbod op e-sigaretten met een smaakje dat vanaf 1 oktober ingaat terugdraaien. Dat eist de brancheorganisatie van verkopers van e-sigaretten in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Vanaf dan mogen e-sigaretten alleen nog naar tabak smaken om ervoor te zorgen dat jongeren niet gaan roken. En de bond denkt dat jongeren de smaakjes dan illegaal of uit het buitenland... Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.